Op Sint Maarten is een gevangene die met twee anderen probeerde te ontsnappen doodgeschoten. De gevangenen werden opgepakt in Philipsburg, zo'n drie kilometer bij de gevangenis vandaan. Waarom het tot een schietpartij kwam is niet duidelijk. De twee andere mannen werden weer ingerekend. Waarvoor de mannen van 23, 26 en 29 jaar vast zaten is niet bekend. Bij de ontsnapping hebben ze mogelijk hulp gehad van een vrouw. Die vrouw is inmiddels ook opgepakt. Noord-Korea laat de Australische missionaris gaan die vorige maand werd opgepakt. De 75-jarige John Short heeft bekend dat hij de Noord-Koreaanse wet heeft overtreden en zijn excuses aangeboden. Dat zegt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Short werd vorige maand opgepakt omdat hij een christelijk pamflet in een boeddhistische tempel zou hebben achtergelaten. Ook werden er pamfletten in zijn rugzak gevonden. Noord-Korea heeft opnieuw twee korte afstandsraketten afgevuurd. Beide kwamen in zee terecht, zegt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. In Los Angeles is de Oscar-uitreiking aan de gang. Jared Leto heeft een Oscar gewonnen voor de beste mannelijke bijrol in Dallas Buyers Club. Dan nog het weer. Vannacht gaat het regenen. Overdag is het eerst grijs en nat met veel wind. In de loop van de dag klaart het op. Het wordt 9 graden.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 Ik kom en breng me aan Mateus, wacht super, stap, wacht, boer, boer, was zo opstaat je, en alles, doe je niet, ik kom me I'm a Und es war irgendwie noch plastic money in die Mode banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauenfrau und liebt in seinen Punkten Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert Genau das war sein Pferd Er war ein Wort to Ose, war ein Rock Und alle sucht noch auf den Cappen Rock mehr ab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 She makes me Everybody! on forward. fix them Now you've been talking in your sleep Your problems, and I got mine.